Drie uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de afgelopen nacht twee agenten mishandeld. Ze wilden bij een cafébezoekster een blaastest afnemen... toen drie mannen de politieauto belaagden. Bij de vechtpartij die ontstond werd een agent op de motorkap gegooid... en werd zijn collega in het gezicht geslagen. De Haagse politie is nog op zoek naar de daders en zoekt ook naar getuigen. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. Volgens de politie hebben ze hoofdpijn, striemen op hun lichaam... en last van pijnlijke tanden. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle Britten op om Syrië zo snel mogelijk te verlaten. Op de website van de ambassade in Damaskus wordt mensen aangeraden om het vliegtuig te nemen nu het nog kan. Verder waarschuwt de ambassade dat ze zeer waarschijnlijk geen hulp meer kan bieden als de situatie in Syrië verder verslechtert. Het Syrische leger is verschillende steden en dorpen... in de buurt van de Turkse grens binnengetrokken. Volgens de ooggetuigen zijn daarbij huizen in brand gestoken... en zijn tientallen mensen opgepakt. Inmiddels zijn al meer dan 10.000 Syriërs gevlucht naar Turkije. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen maanden... meer dan 1400 burgers gedood door troepen van het bewind van president Assad. Het grastennistoernooi in Rosmalen is bij de vrouwen gewonnen door de Italiaanse Roberta Vinci. Ze versloeg in de eindstrijd de Australische Jelena Dokic in drie sets. De 28-jarige Roberta Vinci won dit jaar ook al het toernooi in Barcelona. In totaal schreef ze vijf toernooien op haar naam. Italiaanse wielrenners die in het verleden zijn geschorst wegens doping... mogen niet meer meedoen aan WK's of nationale kampioenschappen. Dat heeft de Italiaanse wielerbond besloten. Door de maatregel kunnen gerenommeerde wielrenners als Basso, Di Luca, Garzelli, Scarponi en Petacchi niet meedoen aan het WK, dat in september in Kopenhagen wordt verreden. Petacchi werd op het redelijk vlakke parcours gezien als een van de kanshebbers op de wereldtitel. Het weer, overal veel wind, stevige buien met kans op onweer- en windstoten... maximaal rond 18 graden. Vanavond in het oosten wat droger. Morgen opnieuw buien met onweer- en windstoten bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A20... in de richting Hoek van Holland. We staat dus een kroop in het Rotterdam Centrum. 3 kilometer A44, Amsterdam naar Wassenaar. Ook 3 kilometer langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. Op de N59, Burghaamsteden richting Hellegatsplein. Daar staat tussen Seroskerken en Zierikzee 5 kilometer. Het is de week van het luisterboek. Dat betekent extra voordelig luisterboeken downloaden. Ga naar Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Wilt u een autoverzekering? Zonder eigen risico? Met een uitgebreide schadeservice?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 Is hiermee een schaamtevol hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis afgesloten? Hoe gaan we eigenlijk om met de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis? Daarover een gesprek met vooraanstaande historici in ZOZ. Vanmiddag om kwart over drie bij de VPRO op Nederland 2.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 Kapitool Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Hartelijk welkom Opium, Stay OK in Wester Schilling. Daar zitten we deze, deze zaterdag met Opium op het Oerol Festival... dat gisteren start is gegaan, de 30e editie. Dit uur de uh, windmachines van Pierre Sauvageau. Als het te hard waait zijn ze Killing Machines. Daar hebben we het over straks met Jeroen Wielaert. Twee varieté-artiesten op zoek naar een nieuwe act. En de collega's van Radio Oerol, want dat is er ook, Radio Oerol. En Joop Mulder, de creatief directeur van het festival... over het zwaard van Damocles, dat uh, Halbe Zijlstra... aan een zeer zwak haakje heeft opgehangen boven dit uh, festival. 80 seconden, verrassing ik ook nog. Live muziek zo dadelijk van de Typhoon. Glenn zat alweer klaar en de van Gadier. En nu in de royale zithoek Sabri Saad Elhams... Uh, met de Nieuw Amsterdam maak jij Oedipus in Egypte. Ja. Uh, de, daarin komen de Egyptische roots, je eigen Egyptische roots... Griekse tragedie en de Hollandse Polderklei komen samen. Ja. Uh, Johanna de Stegen, die, die, uh, zei in het vorige uur dat zij als voorwaar voor dat gesteld dat ze niet een voorstelling buiten ging maken. Jij staat daar uh, uh, ja, gewoon in, in, in de open lucht. Ja, ik wilde Hoe graag buiten. Je ja, wilde, wilde graag, graag buiten? Ik wilde graag buiten. Nou ja, ik ben, uh, mijn, mijn liefde voor <laughs> Oerol is altijd uh, uh, de, lo, de locatie. Dus niet ergens in een uh, schuurtje of in een manager gaan zitten of wat dan ook. Maar buiten... En eh, toen ik met de vraag, met uh, tijdens Orol uh, 2009, er, hadden we ook een voorstelling in een tent, weliswaar, maar het was buiten, op de groene bollen. En uh, met de, op de boot terug naar een uh, vasteland uh, sprak ik Kees Suis over een idee om Oedipus in Egypte te maken hier op Orol. En vanaf dat moment is dat uh, uh, doorgegaan. En we zijn op zoek gegaan naar een plek. En toen dat gevraagd werd aan Joop waar ze dan zouden moeten spelen... toen eh, werd gezegd door staatsbosbeheer in Egypte. <lacht> Het was een leuke grap. En toen ja. dacht ik van, hé, wat bedoelen ze dan? Maar wij staan echt in Egypte. Dat stukje land waar we staan heet in de mond en de volksmond hier op de Schelling... Egypte. Dat en dat het bordje niet. staat er. Het staat, ik zie Joop daar staan. Het staat nog steeds fout. Ik ga hem verbeteren. Heb ik beloofd, op televisie. <laughs> ga ik live op televisie verbeteren. Beter schrijven. Want het staat echt Masr, Egypte. Ja. Dus het is uh, letterlijk en figuurlijk in Egypte. En ik wil dan niet ergens binnen zitten, maar echt buiten. En het is magistraal. Oké, okay, goed. Ja, het is, het is ook magistraal. Het is wel koud, dat wel. Maar goed, we ja, hebben het er straks koud. over. Uitgebreid. Uh, uh, eerst even, uh, even naar de vaste wal, want uh, in Rosmalen wordt het uh, UNICEF open uh, gespeeld. En uh, Jan Rolfs, het is, het is daar ook een fijn weer, zeker. Ja, het, het regent hier, ook zo'n buitenevenement waar het prachtige Oerol natuurlijk ook last van heeft van het weer. Hier ook, de damesfinale is wel gespeeld. Dat ging helemaal goed van begin tot het eind, gewonnen door Vinci Roberta. Of Roberta Vinci natuurlijk, de Italiaanse. Ze won in drie sets, 7-5 derde set van Jelena Dokic. Nu is het wachten op de mannenfinale. Dimitri Tursunov uit Rusland tegen Ivan Dodig uit Kroatië. Ze staan voor het eerst tegenover elkaar... Ja, dat wordt een boeiende finale, maar kan alleen gespeeld worden als het weer droog wordt. De weersvoorspelling is zo zo, af en toe een bui, dan weer droog. Maar het groene zeil ligt over het gras van Rosmalen. Dus voorlopig kan het niet gespeeld worden. Als er wordt getennist, dan meld ik mij vanuit Rosmalen terug naar het eiland. Terug naar Terschelling. Ja, hoe mooi is dat? Terug naar de studio in Hilversum. Terug naar Terschelling. Terug naar Oerel. Um, uh, we gaan uh, even luisteren naar wat, wat er zoal aan voorstellingen uh, rondzingen. Dat wil zeggen titels van voorstellingen. Wat voor titels worden er genoemd... waarvan mensen nu al zeggen... nou, dat zou best eens een hele grote kunnen worden. Misschien is het wel poes in Egypte. Misschien is het wel uh, Hiroshima Mon Amour. In ieder geval Botte Jellema, die vroeg het zich af. En die ging vanmorgen naar Westerkijn... om daar antwoord te krijgen op de vraag. Wat is... De klapper van de dag. We willen nu van Amondo Leone en Sweet Dreams. En wat kom je tegen in de dorpen? Kaarten. <laughs> en op <al> mooi weer. <laughs> Voorstelling van Oostpool en van firma Riek Zwarte. Het schijnt een voorzien, die zijn die moeilijk te bevatten is voor kinderen. Ik weet niet wat het is maar is 18 plus. Wij zijn nu voor de eerste keer. Er is dus nog heel veel te ontdekken. We staan nu te wachten om kaartjes te bestellen voor uh, Viva vitale... ja, la... Natura Sion. Matur dia. Ja. <laughs> Ik ben gisteren bij de repo geweest. We hadden ook kinderen bij ons. Eentje die had een interpretatie van Harry Potter. Die heeft enorm genoten. Die zijn allemaal dooddoenders en Voldemort. Het is een godswonder dat we nog leven. Ja, hier heb je hebt gewoon je rechtkleding bij. Gisteravond ook een uh, buitenvoorstelling gezien. En als de voorstelling goed is, maakt dat niet zo veel uit. We gaan ervan uit dat het nog mooi weer wordt. Positief blijven. De Utrechtse Spelen West. Gaan naar die naaktvoorstelling. Ja, ik denk dat wij in de kleren blijven. Ik vind het wel fris. Oh. Ja, dat volgende uur hoort u nogmaals uh, zo'n klapper van de dag gemaakt door Botti um, Eerst, uh, voordat ik met Sabri ga praten, nu eerst uh, Typhoon. Staat u klaar met het tweede nummer Vlieger. Ik ga op reis en neem mee, jou, hoezo, omdat eten een sensuele ervaring kan zijn. Vragen naar de bekende weg, het siertje, jouw blinde vertrouwen in mij, met je ogen op een kier. Je bent sierlijk, mooi, vrouwelijk, krachtig en ergens dacht ik al dat jij het was. Maar al niet om geld bezit of make-up, zo zeg je alles wat de mens zogenaamd mooier maakt, verdwijnt of gaat stuk. Als je me vraagt, hoezo passen we zo goed bij elkaar, dan zeg ik je, we zijn mooie mensen. Verlaat het aardoppervlak, maar je ziet me met de blote ogen terwijl ik denk dat ik op grote hoogte aan het vliegen ben. En weet niet wat het betekent om mezelf echt te geven, Dus zie ik liefde slechts als symboliek. Begeef me ergens in het luchtledige. als de vliegen niet zweeft, valt hij tien, valt die diep. Die Laat die touwtjes vieren van mijn vliegen, maar hou, hou die hou vast.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 Los als kroos van een moedernest, laat middelmatigheid niet zegen vieren. En ik hoef niets te missen, omdat het recht voor mijn neus ligt. Je zei me dat mezelf verliezen geen onmacht, maar een keuze is. De boom, de mie, de de vlucht. Al het mooie hier bevindt zich tussen licht en lucht. En de energie is eerlijk en simpel. Jammer dat we woorden gebruiken als communicatiemiddel. Het mes snijdt aan twee kanten, maar wat is dat wat je ziet? Niet meer te verdelen is en alles om even is. Nee, niets doet er toe. Ik wil alles al eruit te gaan van overvloed. Het is nu of nooit de wereld op z'n kop. En uit ik van mijn binnenste buiten en keer het ook weer om. Ik zeg bedankt voor je geduld. Soms ben ik lastig, maar alles komt terug op één. En één omvat me. Laat die touwtjes vieren van me vliegen. Maar, hou, hou die, hou vast. Kijk me na, kijk naar me. Koffers gepakt, riem me vast. En daar gaan we. Laat die touwtjes vieren van me vliegen, mama, hou, hou die, hou vast. Kijk me na, kijk naar me. Kom eens gebak drie me vast en da en da. De... Typhoon, het uh, vlieger, heel andere vlieger dan die van Hazes. Hè, deze. Goed, uh, meer informatie over Typhoon op uh, www.mctyphoon.nl.nl Gewoon live staat Typhoon morgen op, uh, om 9 uur op het Westen hier op Oerol. Uh, en uh, houden dus ze in de gaten, want binnenkort komt er ook een nieuw album, gedeeltelijk opgenomen in de studio van Herschel, ook hier op Terschelling. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. Tussen de duinen van Terschelling reizen Arabische klank op. Het klinkt ongeveer zo. Wapperende Arabische gewaden die struinen door het groene Hollandse landschap. Het is uh, de voorstelling Oedipus in Egypte. Sabri Sattelhams is de regisseur van de voorstelling en uh, zit hier op de royale zithoek. Van oorsprong een voorstelling van een Griekse mythe... Uh, over de jonge heerser Oedipus, die, uh, die zijn lot, de moord op zijn vader en huwelijk met zijn moeder ja, probeert te ontlopen. Maar wat doet Oedipus in Egypte? Um, ja, de, deze voorstelling is eigenlijk ontstaan na, na, na een, uh, het lezen van, een, van het boek Oedipus Egnaton... Uh, van Filikowski, een Poolse schrijver, uh, omstreden figuur in de jaren 60, begin jaren 70. Uh, en die beweerde dat eigenlijk het verhaal van Oedipus oorspronkelijk een Egyptisch verhaal is over de koning uh, Egnaton. En vanaf dat moment dacht ik van, ah, kijk, ik heb altijd gedacht, dat is een zin van Salman Rushdie, heeft hij ook ooit uh, geschreven, dat eigenlijk wij met z'n allen, alle culturen, hele mensheid, vissen uit één zee van verhalen. En alle verhalen komen uit, hè, ik bedoel... Uh, is iedereen wel bekend. Mm -hmm. dus, uh, en dat was voor mij meteen de, de, de, de eye-opener... eye opener of een inspiratie om de voorstelling te gaan maken. En niet te beweren, want het gaat me niet om de waarheidsgehalte... of het nou waar is of niet. Mm. Maar inderdaad, de elementen, het heeft me ook altijd verbaasd. En Sphinx, Thebe, zijn allemaal Egyptische elementen... Ja, die ja. in de voorstelling zitten. Dus ja. uh, heeft me ook altijd, uh, ik heb me altijd afgevraagd van waarom en hoezo. En dat, dat boek gaf mij het antwoord daarop... En uh, ik dacht, dat is een fantastisch idee om een gemengd cast, uh, een, een co-productie te maken met DNA, Nederlandse acteurs en Egyptische acteurs, één verhaal te vertellen. Ja. Dat, is, dat is de doel van de voorstelling en niet zozeer, want ik... Je werkt natuurlijk verwachting als je zegt Oribus oh, in Egypte... verwacht iedereen omdat Egypte zo in... Nou, dat wou ik zeggen. Dat, dat krijg je natuurlijk in februari afgelopen jaar... ...of ja. dit jaar krijg je het op een presenteerblaadje ja. achtergerij. Ja. Ja. Want Oedipus maar... gaat in feite over een heerser... ...die ja. geen afstand wil doen voor de macht en, ja. Ja. Uh, in, in, in Egypte. Klopt. Nog nooit klonk die zin van... ...als u de heerser wil blijven of als u de heerser bent... ...dan is heersen, heersen mooier met dan zonder volk. Mm -hmm. Dat kan ik zo uh, tegen Mobarak... Uh, ja. Zeggen, of ja. tegen Gaddafi. Nu. Maar wat dacht je toen, toen, toen dat gebeurde? Uh, dat, dat, komt, dat komt heel goed uit. Ik zou ook deze voorstelling... gaan we ook in Egypte spelen volgend jaar. Inshallah, zoals we dat zeggen. En ik dacht altijd van het moet bij de piramides. Niet dat op het Harierplein. Uh... Dus op het Harierplein is Se mijn wens. Serieus. Ja, serieus. Ja. Ik denk er serieus aan om uh, het mogelijk te maken. Het Harierplein, moet je weten, is een rotonde. Omdat uh, uh, <laughs> praktisch is het... Bijna onmogelijk. We vragen heel veel van de Egyptische organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zou het ontzettend graag willen doen. Dan is de voorstelling op zijn plek. Ja. Heb je nog overwogen om het nog politieker te maken? Of vind je al die, die, die link met Egypte al duidelijk genoeg? Ja, ik vind, ik vind dat er. Uh, ik, ik wil het niet. Nee, ik wil het niet, niet duidelijker maken dan het is. En uh, het, het gaat niet over Egypte nu, het gaat over Griekenland. Mm -hmm. Het gaat over Thebe. En Mustafa Stietoe heeft een, een, een voorstukje geschreven dat ik dan vertel aan het begin. Het Thebe. Welke Thebe hebben we het over? over Egypte, het Griekse Thebe, het Egyptische Thebe, het inwendige Thebe, het Hollandse Thebe. Thebe dat oplicht, alarmerend troot. Het is, het is, iedereen heeft zijn eigen Thebe, zou je kunnen zeggen. Iedereen kent dat verhaal. En, uh, dus het, is, het, het gaat niet zozeer over. Ik wilde het, ik wilde het niet letterlijk maken. Mm -hmm. Ik wilde het niet zo per se over de Arabische Lente. Gaan, laten nee, gaan. Nee, da nee. Want daar gaat de voorstelling niet over. Nee, nu is het Egyptische element, in feite is uh, uh, ook dat uh, Egyptische deel, de kast is deels-Egyptisch is. Ja. Uh, dat betekent dat uh, sommige stukken ook uh, uh, in het Arabisch. ineens in het Arabisch. Ja. Ook, ik heb daar een klein fragmentje van. Dat ja. kunnen we even laten horen. Het begint Nederlands en dan ja. daarna gaat het uh, door in het Egyptisch. Jeugd van katmos oude volk, wat zitten jullie bij mijn altaar hier? Omdat ik het niet juist vind af te gaan op boden, kom ik zelf hierheen. De man die Ieder kent als Oedipus. Zeg mij, wat heeft u hierheen gevoerd? Angst? Of aanhankelijkheid? Ik ben bereid u alle hulp te bieden. Ik zou hard zijn als ik niet begaan was met uw lot. Hey, malika watani. Oedipus. ilayna huna. ila Amarina. Minna man la yazalo d'ayfan, lam en het geluid van de meeuwen en de vogels krijg je er dan gratis bij. Zo, so, so. En ik, ik vraag uh, nog steeds aan de acteurs... en wordt nog steeds niet, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet gevolgd, maar dat komt. Omdat ze nog steeds he, de, de zijn en de teksten... en de, de concentratie wat bewuster, dat je bewuster staat... en dat je ziet waar, waar, waar je bent. Dat, is, dat, dat krijg je gratis mee, ja, absoluut. Dat je even om je heen kijkt en ziet waar je staat, dat is... Ja, Griekser dan Grieks en Egyptischer dan Egyptisch. En het is, en het is de schelling. Dat kan je, het, is zo, het is zo oeroud. Het, het, het vind, dat is zo mooi daaraan. Ja. Dat is zo, het is zo'n oerverhaal. Op een, een oeroude plek lijkt het wel. En mm -hmm. ik hoef bijna ja, die leegte te accentueren. Dat is wat we gedaan hebben. Ik wilde het nog leger hebben. Maar de accentuatie van die leegte. En ik vond het zo mooi wat de taifoon net zei: leegte en rust dat inspireert en daar begint kunst mee. En dat is precies wat, wat ik daar ook kreeg. Je krijgt krijg cadeautjes, hè? dat is mooi van het buitenspelen ja. natuurlijk. Dat je, want, want gisteren, Tiresias, dat is een ziener... die komt in feite het noodlot van Oedipus bezegelen. Want ja. hij, hij weet dat inderdaad ja. deze man met zijn moeder is getrouwd... en zijn vader ooit heeft vermoord. Ja. Uh, op dat moment zijn er ook vogels die daar ja. vliegen. Het, hij verbreidt hij, hij, hij, ja, de vogels Precies. Ja. Het zijn vogelwaarnemingen. Ja. Die wat zijn dan hij... meer cadeautjes die je gekregen hebt op die plek? Uh, de koets. Nou ja, de, de koets en die, en die paarden. Toen ik die koets en paarden zag van... Ach, opkomst van, van Jocaste. De koningin. de koningin. Ja, Jocaste zijn moeder inderdaad. En, uh, zijn vrouw eerst. Ja. En dan uh, blijkt het zijn moeder te zijn. Uh, opkomst van Jocaste, dat moest door in, inderdaad een local. Riens. <laughs> uh, uh, dat door door, is... That is uh, en eigenlijk alles wat daar gebeurt, dus iedere auto die voorbij komt... iedere crossfiets die voorbij komt, wordt meegenomen. Dat is, dat is mooi van het buiten... Dat is, de stad staat in brand, dus op en aan, zou ja. ik maar zeggen, van, van auto's en... en ja. Ja. Hey, heb, je, heb je jouw uh, Egyptische uh, acteurs... Heb, heb je die niet ontzettend moeten uitleggen van wat hier nou eigenlijk aan de hand is... Je bedoelt qua, qua terschelling. Ja, ja dat, dat, dat, dat wordt een gekke huis straks. Ik beloof het je. Nee, maar ik bedoel ook... Nee, maar qua, qua ja. cultuur ook. Qua, qua, of... Ja, qua, ja dat... je vraagt ze van... Uh, ze hebben je, het nog niet je, gezien. Je, kom je ja. ooit die poes bij mij spelen? Nee, ja. ik bedoel de acteurs die nu meespelen. De Egyptische acteurs? Ja. Je bedoelt qua stuk of qua terschelling? Nee, qua terschelling. Dat je even moet uitleggen. Ja, ja, ja, ja, Jongens, ja, ja. ik wil dat jullie dit komen spelen, maar we staan wel buiten. Ja, nou ja, dat, ze vielen bijna allemaal uh, ziek neer. <laughs> Toen ze bij de, na de eerste doorloop... En uh, ja, ze hebben lange ondergoed en thermo-ondergoed. En, <laughs> en sjaals en dekens. En ja, het is te koud. Is te koud. Ze vinden het heel erg koud. Ja. En ze begrijpen helemaal niks van, van de overgangen. Dat je in één uur bijna alle vierde seizoenen zo voorbij ziet komen. Ze begrijpen, Be begin, het... Be begrijpen ze wel iets van het feit dat wij hier dat leuk vinden, zo'n festival? Ja, ze gaan het nog meemaken. Ze hebben het nog niet helemaal ontdekt. Ja, ze, gisteren toen wij inderdaad opeens... Bijna 600 man binnenkregen. Toen begon het al uh, te leven. En de reacties van het publiek. En, uh, ja, ja, ja. ja, ze beginnen het... Uh, maar het wordt nog leuker. Het gaat nog leuker worden. Ja? Als we de concentratie hebben, hè? als we de voorstelling een beetje doorhebben. Want vanavond en... is de première. Precies, daarom. daarom. Ja, ja. Dus we moeten een beetje rustig blijven, maar daarna wordt het, uh... het wordt gekreis. Feest. Ja, het, is mooie, het is een prachtige voorstelling. <laughs> Dankjewel. je Voorstelling die speelt op Oerol uh, bij de Elvis Plak. Vind ik ook zo'n mooie naam. Uh, de hele week om 9 uur is van uh, 7 tot 17 juli te zien... In, uh, op het Over het IJ Festival in Amsterdam-Noord. En uh, maandag meer over Oedipus bij uh, onze collega's van Opium Televisie. Dankjewel, Sabi. dat je hier, dat hier was. Veel, veel succes vanavond bij de, bij de première. En uh, trek een uh, dikke, wolle, wolle ja. jurk aan, zou ik zeggen. Ja. <laughs> Onder die andere Dat Wat zal nog gebeuren. Ja, precies. Onder uh, Goed, uh, dan gaan we naar, uh, naar de wind. Want de wind is zo hier ook een beetje een hoofdrolspeler op het, uh, op het eiland. Dat snapt u. Ongetwijfeld wordt het een van de favorieten van uh, deze oerrol. De harmonic fields van de Franse componist Pierre Sauvageau. Uh, Jean Harmonique in de landstaal van de man uit Marseille. 500 instrumenten zijn het in cirkels neergezet in de duinen. Eh, bespeeld door de wind. Je kunt er gaan zitten, maar je kunt er ook doorheen wandelen. Eh, Sauvageau is een van die grote internationale kunstenaars... die Oerol hebben ontdekt als een uitzonderlijk podium. Hier is de reportage van onze NOS-collega Jeroen Wielaard. De harmonische velden lagen twee jaar geleden... voor het eerst op de dijk onder Lies. Midden op het eiland met zicht op de Waddenzee. Nu zijn ze uitgebreid en verplaatst naar het duingebied boven Hee meer naar het westen. De Arjensdune heet de locatie, nummer 30 op de kaart van Oerhol. Een bos stond er. Nu is het een maanlandschap. Het werk van staatsbosbeheer. Natuurbehoud door ontbossing. Niet voor het festival, maar voor de terugkeer van oorspronkelijke begroeiing. Het was de perfecte gelegenheid, een hele mooie lieupubliek voor Pierre Sauvageau bij zijn terugkeer op de Schelling. Voor hem is het, met alle respect voor het Oerol-thema van dit jaar, geen geluid wat hij maakt. Om te beginnen is het muziek, wel in de ruime zin van het woord. Au départ c'est un projet de musique. Alors évidemment, musique au sens large du terme. Als componist maakt hij graag voorstellingen met muzikanten en dansers. Nu is het een levendig spektakel met maar één hoofdrolspeler, de wind. De wind is de solist. Het orkest. D'habitude je fait du spectacle seulement avec des musiciens, avec des artistes vivants, des danseurs. Là, je fais un spectacle qui est quand même, je crois, un spectacle vivant parce que il y a des personnages mais aussi parce que le vent die is onze acteur nummer 1, onze soliste, onze orchestre. De wind is als ons, heeft zijn stemmingen, kan een paar dagen boos zijn, zich daarna verbergen en weer terugkomen. Het is een speciaal geval, de wind. Le vent is een element, parmi tous les éléments, peut-être le plus vivant, op même rythme que nous. Want hij heeft een saut d'humeur. Pendant twee weken is hij furieus. Puis pendant twee weken is hij seêl. Puis après hij revient. Euh, C'est un élément très singulier, le vent. En dus wil de Sauvageau zien en horen hoe je een symfonie kunt maken. En een muzikale wandeling. Puur op basis van instrumenten die op de wind reageren. En dat m'a intéressé de voir, d'entendre surtout. Come on, so de symphonie, de, de, de parcours, de parcours musical uniek aan base d'instruments, éoliens, euh, de instruments de muziek die resonnen with the vent d'une manier of andere. Hij is blij om op de lage toppen van de schelling die wind de 500 instrumenten te laten bespelen in wisselende tempo's en volumes. Hij is. Een van die Fransen die Oerol heeft ontdekt als een uitzonderlijk vooruitstrevend festival. Oerol vraiment, commandeur, een festival très exceptionnel et très en avance. Urol behoort tot de pioniers van wat ze in Frankrijk de Land Act noemen, een voortzetting van de Land Art. Echt een voorstelling in het land, anders dan zomaar iets in het landschap neerzetten. Mon français on essaye de parler de land acte. C'est un voilà land acte, qui voudrait dire à la voilà à la fois c'est land art, mais c'est l'act parce que c'est plus un acte musical, un acte que simplement une pièce posée quelque part. Oerol is geheel op pijl in vergelijking met andere festivals in de wereld door de stadsfestivals te verlaten, een andere relatie aan te gaan met het publiek, met behoud van de levendigheid en het gevoel. Donc a vraiment, je crois dans le dans le monde est en pointe et vraiment un en avance, een pionnier et sur un nouveau mouvement d'art de l'espace public qui est en train de se développer, qui sort des fêtes urbaine pour aller dans d'autres types de relations au public, mais en même temps en gardant cet aspect très vivant, très sensible. Pierre Sauvageau, il est de met de wind als hoofdrolspeler. Jeroen Wielaert zit hier inmiddels op de bank. Ik heb begrepen dat het, het... Is te gevaarlijk nu om daar naartoe te gaan? Ik, ik zag jou naar buiten kijken. Dan zie je ja. die onstuimige Waddenzee. Ja. Daar is het ook een zee van wind inmiddels. En het is voor even afgelast. Dus windkracht 7. Het is te gevaarlijk. Er zouden elementen je om de oren waaien. Dodelijke kunst bijna. Ja, ja, ja kunst kan dodelijk zijn. Maar in ieder geval is het iets, iets te letterlijk. Um, ja, je prachtige, prachtige geluiden. Een paar jaar geleden stond hij ook al op, op de ja, duinen, op de, op de, de dijk. dijk. Ja. Wat ik wil ook al uitleggen. Ja. En nu is het eigenlijk uitgebreid op dat maanlandschap. Zoals ik al zei, het moet een hit worden. Er waren ook wel mensen die erop afkwamen. Mm -hmm. Maar ja, ze worden even weggestuurd. Maar elke dag van, van vijf tot zeven... Vijf tot... Uh, vijf tot... Acht, Joop? Oh nee, van tien van tot vijf. Joop Mulder zit hier inmiddels ook aan op, op, op de bank. Uh, ja, dat is een mooi, mooi iemand die regelmatig terugkomt, hè? deze Pierre Sauvageau. Die gewoon zijn gang kan gaan dan. Ja, nee, de, hij was natuurlijk... Uh, vroeger was hij een van de voormannen van Decor Sanor in Frankrijk. En Decor Sanor hebben we hier bijvoorbeeld gehad met het, het, de, de, de opening ORL in 2004 met de, de, de Holland... Die we toen de hele motor van, helemaal zeg maar, uitversterkt hadden. Pierre Sauvageau is uh, directeur van Lieu Publiek. Lieu Publiek is zeg maar, een hele grote organisatie die gaat over het gebruik van de publieke ruimte. Mm -hmm. Maar met, uh, in 2002 hebben Pierre en ik bedacht dat we gewoon een, een Europees samenwerkingsproject moesten opstarten. Dus we hebben in situ opgericht samen. En zodoende en Dat is een, een, een netwerkorganisatie van Europese festivals... waar Oerl dan de Nederlandse partner in is. En zodoende heb ik met hem van alles ontwikkeld. En hij is ook weer betrokken bij Marseille Culturele Hoofdstad... waar Oerl ook weer voor gevraagd is om daar dingen te gaan doen. En zodoende hebben we een vrij sterke band met elkaar... en alles wat hij ontwikkelt... Ja, vind je ook geweldig om hier de vrijheid te hebben om dat te kunnen ontwikkelen. Ja, om dat gewoon hier ook neer te kunnen zetten op uh, Urol zoals hij zo mooi, uh, zo mooi zegt. Ja. Ja. Dat betekent dat je in, in Marseille dus ook iets gaat doen, begrijp ik. In 2013, ja. Ja, ja, ja. ja. Als uh, Urol, ja dat wil ik niet zeggen. als Urol er dan nog is, hè? Nou kijk, uh, dan zal het misschien niet meer in Nederland zijn, maar nog wel in het buitenland. Dat zou toch wel raar zijn, dat het festival hier vanwege bezuinigingen uh, uh, de nek wordt omgedraaid... en dat het dan in het buitenland floreert. Ja, nou ja, kijk boe, Kijk, het, het buitenland is gewoon heel enthousiast omdat ze het kennen. En hier in Den Haag, de nieuwe regering, mm -hmm. is niet enthousiast omdat ze het niet kennen. Boe, uh, ja, boe als je geen boek leest, als je alleen maar met naar Metallica luistert, ja, dan ken je Oerl niet. Ja. Maar Ter gaat dat toch Jeroen? niet goed vinden, Joop Mulder? Denk het Omzet niet. 30 miljoen? Economisch uh, is, is de winst voor dit eiland 30 miljoen van Oeroe? Nou, niet alleen van dit eiland natuurlijk. Het mm -hmm. geldt gewoon voor het openbaar vervoer richting uh, Harlingen. Het geldt voor uh, de mensen die hun auto voltanken. Dat geldt voor uh, uh, dus het gaan na de Schelling. Ja. En uiteindelijk ook het zijn op de Schelling. En dan het, uh, dus alles bij elkaar hebben ze uitgerekend dat het gaat over ruim 30 miljoen. Wat er uh, aan economische impuls veroorzaakt wordt. Oké, okay, we praten zo verder. Ik ga even plaatsmaken voor het journaal van half vier.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 In Iran mag de hervormingsgezinde krant Etimat weer worden verkocht. De Iraanse censuurdienst heeft het verbod dat sinds maart vorig jaar gold opgeheven. Het verbod was ingesteld omdat de regering geïrriteerd was over een vraaggesprek met de hervormingsgezinde oud-president Ghatami.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 En het gastennistoernooi in Rosmaden is bij de vrouwen... gewonnen door de Italiaanse Roberta Vinci. Ze versloeg in de eindstrijd de Australische Jelena, Jelena Dokic in drie sets. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met een file op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoogmaden en Zoeterwoude Rijndijk, drie kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Afrit Berkel en Rijs vijf kilometer. Drie kilometer weer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum. Ook drie kilometer op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar. Er is een ongeluk gebeurd op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moegestel is de rechterrijstrook dicht. Er staat drie kilometer file. Als laatste N59, Zierikzee richting Hellegatsplein tussen Cerooskerk en Zierikzee, vijf kilometer. Dit is Radio 1 Opium. Live vanuit de stee, oké, okay, in uh, ter Schilling vanwege het uh, 30-jarige uh, jubileum... zou ik bijna zeggen, het feest van... Uh, wat, wat een feest dat moet zijn, de Oerol, bestaat namelijk 30 jaar. Gisteravond, werd je werd wel toegezongen, Joop Mulder, op het, uh, op het, bij de opening op het Groene Strand, hè? Hoe zal ja, die leven? Is gewoon een, natuurlijk een grote schare fans van Oerol uh, die gewoon uh, blij zijn dat we er nog steeds zijn en eigenlijk ook wel een beetje weten dat we er ook wel zullen blijven. Mm -hmm. Ja, want uh, uh, vier, vier ton uh, subsidie die jullie uh, krijgen ja. nu elk jaar structureel, <coughs> daarvan zegt Halbezelstra van ja, dat moet in 2013 moet dat gewoon over zijn. Ja, nee, dan moeten we aankloppen bij het Fonds voor de Podiumkunsten, die ook zoals, bijna gehalveerd zoals is. Veel. Zoals heel veel. Ja. En dan weet je gewoon dat bedragen als vier ton uh, uh, veel te veel zijn om aan te vragen. Maar wat veel belangrijker is, is dat je de structuur uit de organisatie haalt. Mm -hmm. Want je moet ieder jaar opnieuw met plannen komen om aan te vragen heel veel bureaucratie, heel veel uh, extra werk wat gewoon niet nodig zou hoeven zijn. Want uh, uh, betekent dat ook dat je bepaalde groepen niet kunt krijgen... als je op die manier moet gaan werken? Ja, zeker. Kijk, als je uh, een... een, een, een, een nou, zoals we nu met Harmonic Fields gezien hebben... Met, met die vintage, nou, daar werken we het, we het net over. Ja, precies. Ja? En, en, uh, uh, daar werk je gewoon een paar jaar aan. En dan weet je dat je dat dan kan doen... omdat je die financiering rond hebt. Maar dat kan je gewoon niet meer... dat soort projecten kun je gewoon niet meer initiëren. Mm -hmm. Als je gewoon uh, eerst een uh, aan moet vragen... en dan ergens in februari te horen krijgt... of er wel of niet geld komt... Dat kun je gewoon met dit soort projecten gewoon, uh, niet waarmaken. Dus het betekent dat je gewoon uh, inhoudelijk. Uh, uh, gewoon ontzettend terugloopt. Dat je gewoon alleen maar een, een inkooporganisatie wordt. Ja. En dan, uh, ja, dat, dat kan Oero niet, want wij zijn gewoon zo gebonden aan het landschap. We moeten alles hier ontwikkelen. Dus het zit heel anders in elkaar dan een gekochte voorstelling in een theater. Ja, maar kan je dan niet... Ja, ik zit even hard om mee te denken. Uh, kan, kan je dan niet zeggen bijvoorbeeld... We halen Nick en Simon naar, uh, naar het Groene Strand. Dat levert een hoop uh, uh, inkomsten op. Want er komen heel veel mensen op af. En dat geld wat dan binnenkomt, dat gebruik je weer om mooie andere voorstellingen te maken. Het is een knieval voor de, voor de commercie. Dat wil je niet? Nee, dat is, uh, dat, is gewoon, uh, dat is niet aan de hand. Want het is gewoon. Wat voorop staat bij Oerol is het landschap. Is de manier waarop wij. Uh, zoals de Engelsen dat heel mooi zeggen. Site-specific werken. Dus we zijn heel erg locatiegericht bezig hier. En uh, dat is ook de kracht van Oerol. Dat maakt het zo bijzonder. En dat heeft ook uh, interna uh, internationaal. Zo ontzettend veel opgeleverd. Dat, uh, dat mensen zeggen: Ja, maar dat hele bijzondere festival op dat eiland. Als je hier inderdaad gewoon een uh, plat vertier van gaat maken. Dan, dan, ja, dan, dan, dan gooi je iets weg wat je absoluut niet weg mag gooien. Maar het is uniek in Nederland, uniek in Europa, uniek in de wereld. Ja. Dus dat mag je niet zomaar aan de kant schuiven. Nou, denk ik, vier ton. Oké, okay, dat is een, een behoorlijk huis wat je daarvan kan kopen. Maar op, op, op, uh, uh, uh, op een festival als dit, dat moet toch op een of andere manier... door commerciële partijen bij elkaar te krijgen zijn? Ja, maar dat is, Kijk, het, het, het probleem is, we zijn natuurlijk een piekorganisatie. Dus we werken het hele jaar door naar, ja, die, naar die tien doen. dagen. Ja. Dan moet je in die tien dagen moet je, uh, proberen op een leuke manier te verdienen... Mm -hmm. wat je het jaar daarvoor eigenlijk uitgegeven hebt. Nou, en dat maakt het gewoon heel erg lastig. Die subsidie is er gewoon voor om het fundament te bouwen. En als je een goed fundament hebt... kun je daar een huis op zetten. Als je een zegt, van, ik heb geen geld voor het fundament... ik ga nou gewoon metselen en we zien hoeveel we komen... dan weet je dat het huis in gaat storten. Dus eh, dat is een beetje het hele verhaal van Oerol. Maar uiteindelijk, wat we doen, is... dat we onze subsidie gewoon terugverdienen. Niet voor onszelf, maar voor de overheid. Ja, ja. Door gewoon zo'n enorme economische impuls te veroorzaken. Dus wat dat er gaat, is het broekzak, vestzak. En vind ik het ook onbegrijpelijk... dat ze uh, dat, dat, dat niet kunnen rekenen. Ik, bedoel, ik zou het liefste morgen nog een heel groot telraam naar de Tweede Kamer sturen... en zeggen van jongens, ga er maar, ga er maar met alle een beetje mee spelen. Het is kortzichtig op deze manier. 30 ja. Ja. <tieft> uh, jaar, je 30 jarig jubileum. Heb je in de afgelopen 30 jaar nooit ben je voor deze situatie gesteld? Dat je dacht van, misschien Krijg moeten we al... de stekker eruit trekken? Ja, we hebben diverse keren uh, dit soort problemen meegemaakt. En dat is ook een beetje uh, de rode draad in het verhaal van Oerol... als je het hebt over de centenkwesties. kwesties. Maar goed, het, het was natuurlijk de eerste tien jaar... kreeg je uit Den Haag te horen, ja, maar wie gaat er dan op een eiland zitten en uh, toen volgende weer tien jaar en toen zei Den Haag van uh, ja maar jij zit lekker op een eiland en uh, ja zo blijft dat natuurlijk en, uh, maar goed uh, we hebben heel veel problemen gekend en we hebben uiteindelijk via de rechter ons gelijk gekregen en toen bleek dus ook dat de raad voor cultuur eigenlijk ook wel een beetje boos was dat de plannen die we ingestuurd hadden niet eerder hun voorgelegd waren ja, via de rechter heb je bereikt dat jullie structureel subsidie nou, krijgen nou krijgen we structureel subsidie ja. we hebben eigenlijk nog maar één jaar dat we in de bies zitten. En dan komt er gelijk weer zo'n saneringsambtenaar die ons eruit pleurt. Dat ja. is natuurlijk een beetje sneu. Dat kan niet. Maar even, even heel concreet. Hè? Want je gaat actie voeren onder andere. Stuur je, stuur, iedereen moet, moet, moet brieven sturen naar, naar de nagaatjes. Van de uh, steun Urol, Urol in ieder geval. Maar even heel concreet. Als het niet voor elkaar uh, komt. Uh, trek je de sekker eruit in 2013? Nou kijk voorlopig. Uh, uh, uh, het is ook het bestuur van Urol. Dat is in principe eh, alles wat daar ook uh, de hele organisatie... Ja. Iedereen zegt, Joop, je kunt nog zo hard brullen dat je ermee ophoudt. Ja. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren en jij blijft erbij. Dat Ze is je gisteren niet. in mijn oren getoeterd ja. door de voorzitter ook. Ja. En ik denk ook dat het gewoon goed is dat we gewoon zeggen van... ja, maar we laten ons 1, 2, 3 niet kisten. Oké, okay. nou ik wens je veel sterkte. Ik hoop dat het allemaal uh, goed uitpakt uiteindelijk. Ik hoop het ook. Dankjewel Joop. Joop Mulder was dat, de, de creatief directeur. En laat ik even vermelden dat morgen bij de AVRO op, op televisie... de documentaire 30 jaar Oerol uh, wordt uitgezonden. Om vijf uh, uur en om half twaalf s'avonds uh, beide op Nederland 2. Het uh, thema van deze Oerol-editie is het geluid van een eiland. Nou, geluid genoeg, uh, al is het maar de wind. Vandaag is dat vooral het geluid van wind dus en regen. En vooral voor de vele kampeerders uh, is dat natuurlijk... Uh, ja, dat is een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat... Lastig bottiellama was vanmorgen, eh, vanmorgen op eh, camping Cubido. Ja, Ik moest nog wat, euh, wat haringen vastzetten en nog een lijntje bijspannen. Dus, ja. ja, toch wel, ja. komt nu net ook weer zo'n stormpje over. Het hoort er een beetje bij, toch? Het is niet anders. Ja. Eh. Je bent erop voorbereid. Ja, precies. Goed voorbereid en alles meegenomen. Dus is regenkleding mee. Hoi, Hoi. Avro Radio. Ik zie je, ook zie, je, zie je ernstig in de weer met... Uh, ja, het ging niet helemaal goed. Alleen, ging je niet goed? <laughs> nee, ja. hij was al, is al weggewaaid. Dus we gaan niet extra lijnen. Ja. Waar lag hij? Nee, hij lag iets verder. Dus, uh, ja. Maar je, ben je geslapen vannacht? Nee. <laughs> ja. Maar het maakt niet uit. Nee? Nee, nee. Vandaag wordt het beter, denk ik. Ja. Cool, ik ben een rits opgegaan. Even kijken, hoor. Jo, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het hier? Hallo. Gezellig, Hallo. twee dames in een ja, tintje. Weer koffie. Wil je Ik was heel, heel benieuwd hoe, hoe u het heeft gehouden uh, vannacht. Ja, prima. Nee, maar het, is, het waait heel erg en het is erg naad. En nu, nu is het lekker te ontbijten. Radiootje erbij. En, Oero radio. En, uh... Niet Avro radio. Oero radio. <laughs> Ja, dat zit op de AM. maar uh, wij zijn in stereo. Dat is dan toch weer wat anders. Ja, dat zal misschien beter zijn. Ze hebben daar ontvangstproblemen. Goed, nou, dat ziet er goed uit. Ja. Dank jullie wel en veel plezier. Ja. Doei. Oké, okay. okay. dag. Ja. Is het moeilijk om te kamperen met weer? Nou, je wist het van tevoren, dus... Uh... Ik vind het wel meevallen. Ik hoor een ander geluid uit het tentje komen. Mooi geluid voor de radio. Het is het geluid van Oerolf van 2011, geloof ik. Een rubber hamer die een houten haring diep de grond inslaat. Hallo, ik ben heel benieuwd hoe het gaat met het kamperen. Nou, het is een beetje slecht weer, hè? Ja. En de tent heeft het gehouden? Ja, gelukkig wel. We hebben gisteren ja. nog extra haringen gekocht, dus uh, dat was wel nodig. radio. Ja. Wat een weer, zeg. Nou, wat een weer inderdaad, ja. Is het een beetje te doen? Nou, ik denk dat ik vannacht uh, twee dromen van een uur heb gedroomd... en verder heb wakker gelegen. Okay. Van het gewapper en, uh, en de harde regen. Heerlijk geslapen. Ik heb niks meegekregen. Ja, ja, ik heb gehoord dat het vanmiddag... Uh, Sorry? Ik heb een zwembroek bij me mee. is toch lekker? Gaan we gaan het gewoon doen, toch? Ja, maar dit hoort een beetje bij Oerol. Gewapper en geklapper. Zo is het. Mooi geluid. Goed geslapen? Ja. Uitzonderlijk goed. En waarom? Eh, maar het is wel dramatisch, hè, het weer. We, hadden, uh, we gaan vanavond ook terug. We hadden we niet op gerekend uh, bij het uh, plannen van de oerrol. Ja. Dat is zonde. Streep door de rekening. Ja. ja. Nou ja wie weet knapt het nog een beetje op. Nou, we hebben allemaal die mooie apps tegenwoordig. Hè, dat, uh, de de buienrader belooft niet veel goed. Ik ben bang dat vandaag en morgen nog sterk blijft. blijft. De tent heeft het, uh, geeft, geeft geen krimp, hè, die ding. Is de, je ziet hem staan, hè. Stormvast. Is, uh, ik zou mijn moeder hier nog in durven leggen. Dat, uh, <laughs> dat is een hele goede tent. Ja, want hier op Camping Cupido... Uh, dan gaan we naar de, de muziek. Uh, live staan ze klaar. Zes heren Polder, Gypsy, Nederklesmer, Klesmer, Boerenbalkan. Dat zijn allemaal omschrijvingen van toepassing op uh, de volgende band. Ze willen hun publiek laten dampen, rillen, stomen en huiveren. Ik zeg, dames en heren, gaat uw gang. En zien wat uh, daarvan allemaal terecht komt. Hier is Kla van Gatje. with you. We're going to dance. We're going to dance. We're going dance. man. Jij mooie vrouw. Wij gaan dansen, jij met mij en ik met jou. Wij gaan dansen. Wij gaan dansen. Ik rijk een man. Jij mooie vrouw. Van Katje was dat. Uh, even zo even aan u voor. Peter van der Naken op het akoestische bas. Uh, Betton viel op gitaar. Uh, Pieter van de Geest zingt. Uh, Bartek Sveens speelt viool. Richard Maarse uh, trompet. En Tjalling uh, Schotanus op clarinet. Maar dan ben ik er nog eentje vergeten. <laughs> ja, uh, Godwin. Wat doe jij? Uh, trommelen. Trommelen. Dankjewel, Godwin, voor het trommelen. Uh, Pieter, uh, uh, even over uh, jullie naam, want die is op een vrij bijzondere wijze tot stand gekomen. Vertel eens. Uh, ja, we zijn begonnen met muziek maken en uh, we hadden zoiets... we willen een beetje Oost-Europese uh, kant op qua muziek. En uh, Dr. Clavan is natuurlijk ja. de Oost-Europa deskundige. Die kennen jullie natuurlijk de... allemaal. <laughs> Precies. Dus uh, zo is het een beetje als werktitel begonnen. En... Uh, nou, we maken een beetje zigeunenachtige muziek, maar we zijn er niet. Dus daarom heten we Gadje. Wij zijn Gadje. Wat wat Gadje is? Niet zigeunen. Niet zigeunen? Van Polder Boys. Ja, en dan wel van die, van die strakke hoeden op een mooi gezicht. Zeg, wat, wat, wat betekent zo'n festival als dit voor jullie? Is dat van het ene café naar het andere dus, uh, uh, slepen? Uh, nou, sowieso, het hele festival is uh, voor mij persoonlijk echt enorm inspirerend. Altijd al geweest. Uh, ik kom er heel wat jaartjes. En uh, voor ons als band is het... Uh, twee jaar geleden zijn we weer aangeland. Uh, we hadden zoiets van, nou, Oero is gewoon perfect publiek voor ons. Uh, Oero-organisatie zelf, die vond het nog niet... We hadden ook geen cd of zo, helemaal niks. Toen hadden we gewoon gezegd van jongens, we pakken de bus in en we gaan er naartoe. en We zien wel. toen dus hebben we eerste vrijdag voor Oerol alle cafés, dus hebben we gewoon de spullen neergegooid gaan spelen. Nou, toen bleek er keer een heleboel ruimte te zijn. En uh, daarna is het eigenlijk met ons enorm goed gegaan. Want daardoor uh, zijn we ook in heel Nederland gaan spelen. En uh, vorig jaar hebben we het weer gedaan, uh, iets beter. En dit jaar uh, vond Oerol ook van, uh, komen jullie maar eens eventjes gezellig uh. ja. Zou je het alle andere bandjes ook aanraden? Gewoon uh, alle spullen inladen, neem de boot van, vanaf Harlingen naar Ter Schilling en uh, uh, ga alle cafés langs? Mm, ik weet niet of ik dat mag zeggen van Joop of zo, maar... Uh, Volgens mij is hij net weg. Oh, hij is weg? Eh, ja, tuurlijk, gewoon doen. Lekker spullen pakken. <lacht> ik, heb, uh, al, uh, ja, ik heb nog een paar leuke plekjes waar je sowieso terecht kan. Dus, uh, ja. Even één gouden tip, waar moeten we naartoe? Uh, bij Hille, het Vrakken Museum. Dan kun je in ieder geval eten en drinken en dan... Uh, ja, van... Vanavond om 9 uur? Nee. Oh, vanavond negen uur Westerkijn. Ja, maar dan gaan wij... Precies. Vanavond 9 uh, uur Westerkijn. Ja, en uh, jullie staan ook in het uh, Eetcafé onder de pannen in Midsland. Ook nog tussendoor eventjes. Ja. Straks om half zes. Goed, uh, straks nog een keer. Klaar van Katje. Dank jullie wel, uh, heren, voor uh, deze prachtige muziekapplaus. Uh, <applaus> gaan wij nu naar de repo over de radio? Ja, toch? Lijkt me leuk, ja. Want uh, ja, radio wordt hier ook gemaakt, uh, niet alleen door uh, ons, uh, van de AVRO... maar ook uh, door, uh, ja, door andere mensen. Uh, namelijk vlakbij waar de boot aankomt uh, hier op Terschelling. dus de, zeg maar het plein van de veerboten... daar ligt een enorm schip en uh, ik ben daar gisteren even langs langsgekwagen. In de haven van Terschelling, daar waar de veerboten af en aan varen... de hele dag door... Er ligt een soort, ja het doet me een beetje denken aan de oude tijden van de de Piraten van, van Veronica van Radio Noordzee. Het is een soort lichtschip. En dat klinkt radio uit, want ze maken hier radio, toch? Ziet ze brouwen? Ja, klopt. Wat is dit? Dit is uh, het schip van Radio Waddenzee. En op de frequentie van Radio Waddenzee worden gedurende de programma's uitgezonden uh, die uh, op betrekking hebben. Zoals? Verslagen. Uh, directe lijntjes met uh, de concert, uh, concerthoek. Ook uh, kunstuitingen op allerlei manieren die we proberen te verslaan. Of in ieder geval de reacties van het publiek daarop proberen te peilen. <laughs> en dat gaat door onze zender op. Het is een oud lichtschip en wij hebben er een zendschip van gemaakt. Want er staat een enorme mast van, van, van, van een meter of twintig uh, staat er op het dak. 40 meter. 40 maar liefst. Toe ja, maar. Ja, ja, ja. Kunnen we een beetje laten zien, want u heeft ook studio's dus. Ja, klopt. Ja hoor. Zo klinkt hij dan. Radio Oerol. Goed, we, we gaan naar binnen toe. Houten vloer. Hier staan onze zenders. Oh, dat is een hoop elektronica wat ik nu zie. Ja, dat is, uh, dat is onze hoofdzender. En dat is onze reservezender. Maar die staat op dit moment dus uh, uit te zenden. Dat is de middengolf, dus dat klinkt, klinkt een beetje... is ouderwetse Klinkt een beetje krakkemikkig, maar het werkt allemaal wel. <lacht> We gaan de trap op. Ik kom hier... Een collega van de AVRO. Oh. Kijk oh. eens aan. Uh, morgen is Johan Sponser De AVRO. Hij is de, eind, hij is de eindredacteur van, de, van dit uh, Radio Verstijn. De eindredacteur die, uh, eet zijn bordje leeg. Ja. Er staat uh, de op het programma vandaag. Wat staat er op het programma van de radiozender? Moet je je voorstellen dat we een radiotour de Frans-achtige programmering hebben van 12 uur s middags tot een uur of 8 avonds. Met uh, korte flitsen vanaf het festival met bezoekers, met artiesten en uh, wat je ook kan vinden. Nou, ik kan me voorstellen dat je dit hier op Ter Schelling uitstekend kunt ontvangen. Maar ga, gaat dit verder dan, dan Ter Schelling? Uh, nou, op dit moment uh, dekken we denk ik uh, de 60, 70 procent van Nederland. Zo? Ja hoor. Dat nou, is middengolf, dus dat draagt gewoon ontzettend ver. En omdat we nu inderdaad met het schip op zee liggen, dan is dat heeft, heeft dat heeft invloed op, op de dekking, zeg maar. En die wordt dan veel beter. Goed, dus als straks om half vijf de uitzending van de Opium Radio voorbij is, luisteraars, dan weet u het. Naar welke frequentie moeten we dan? 16.02 AM. 1602 AM. Maar ik zou zeggen, blijf er even bij. Want we zijn inderdaad nog tot half vijf hier vanaf de Westerkein. Of Westerkein? Nee, Westerkein. we zitten in de Steeoké. Okay. Westerkein, dat is, dat, dat is een ander terrein. Dat is het centrale festivalterrein hier op Oerol. Maar wij zitten in de Steeoké. Okay. Um, jarenlang, ik heb twee, twee gasten hier nu op de bank zitten, die ga ik even introduceren. Jarenlang kunnen twee varietéartiesten tier teren op het succes van hun vermaarde act, de hond Randy. Maar als het beest doodgaat. Dan moeten ze iets nieuws verzinnen en dat valt bepaald niet mee. In uh, dames en heren spelen Raymond Thierry en uh, Martin Hofsta een duo dat wanhopig zoekt naar oude chemie en een nieuwe geniale inval. Jullie hebben net uh, de eerste voorstelling hier op uh, Orol op, uh, gespeeld. Raymond, hoe was het? Ja, uh, fantastisch. Nou, het is leuk om hem uh, eens een keertje te spelen met. Dank je wel. Het is leuk om hem uh, te spelen met. Uh... Nou ja, het is een afgeladen zaal, weet je wel. Het publiek is er altijd, ja. dat, dat, dat is goed. Ja, ja maar, maar, maar eh, wel, ik was gisteren... Ik zou gisteren even bij jullie komen kijken om, ja. uh, om een idee te krijgen... want ik had het nog niet gezien. Jammer, hè? Toen stond er nog echt helemaal niks. Dat, je, je, je spelen in een schuur. Ja. En, en de, de, ja, er stond zonder een paar kratten met, met, met requisieten en alles. En verder moest alles nog worden, worden ingericht. Ik zou er doodneveus van worden, Martin. Ja, nou, we waren ook doodneveus. En... Uh... Maar dat is ook wel weer goed, want uh, je weet gewoon dat je uh, vandaag hebben om 1 uur de eerste gespeeld yeah. Dus dat is gewoon de deadline. En uh, ja, je moet er gewoon van maken wat er van te maken valt. Maar je blijft er dan, want... dan toch wel doodkallem onder? Of? Nou, dat is wel heb... een schijn hoor. Dat is uiterlijke schijn. Ja? Dus uh, van binnen giert het uh, door? Nou, door... kijk, uh, we hebben vaak met elkaar gewerkt. Ja. En ook met de technicus die ons uh, helpt. Mm -hmm. dus, en die weet ook van wanten... Dus ik heb een groot rotsvast vertrouwen dat het uiteindelijk uh, altijd goed komt. Ja, je wel, ja. al is het misschien op het laatste minuutje, maar ja. het komt wel goed. Het is een voorstelling die jullie eerder in het theater hebben uh, gespeeld. Ja. Uh, dan, dan hoor je altijd van mensen die iets op voor oero maken. Dan moet je het vertalen naar een andere locatie. Hoe, hoe, hoe is dat bij jullie? Nou, op zich maakt het niet zo, niet zo heel veel uit waar je hem speelt. Het uh, de, de, de, de decor waar het uit uh, bestaat, dat... Uh... Het heeft sowieso veel affiniteit met uh, een ruige omgeving die uh, zo'n schuur te bieden heeft. Want wat heb je voor decor? Nou, dat, dat, dat zijn toch allemaal dingen die je een beetje van de straat en uit je eigen werkplaats trekt. Ja, geef ze voorbeeld. Die, die, nou, die, die al een geschiedenis hebben. Nu, toen kopen we ook dingetjes op de Albert Kuip, weet je, en dan zitten we achter de naaimachine om onze gordijntjes te stikken. ja. Er zitten ook nieuwe spulletjes bij. Maar over het algemeen is het toch al oude meuk. En, en dat, dat, dat onderscheidt zich niet zo heel erg veel van de, wat een boer achter in zijn schuur stopt. Ja. Nee, <laughs> dus, uh, uh, varieté, dat is een beetje het, het centrale thema in de voorstelling. Uh, ja, Martin, jij trekt niet meteen een gezicht van. Ja, niet helemaal. Nou, de, kijk, varieté, dat gaat natuurlijk meteen al een soort uh, luikje open bij mensen. Tenminste, bij een bepaalde groep mensen. die... Ja. Denken, we gaan al snippen snappen. Uh, Johnny en Rijk en zo. Sorry, ja. ja. Sorry. Moet jullie microfoon ietsje dichter bij. De right. Ja, ja. Lol die moet dichter bij mijn mond. Ja, precies. Ja. Nee, maar uh, kijk, het... Rijk, een aangever in nou, de afmaken. Ja, uh, precies. En dat ja. is eigenlijk ook een soort genre wat bijna niet meer bestaat. Uh, maar wij, kijk, voor ons is het een soort beginpunt geweest om iets te maken. En ik ben natuurlijk geen, wij zijn geen snippen of Johnny en Rijk. We hebben ook niet dat die geschiedenis. We uh -huh. hebben gewoon een andere soort uh, verleden met elkaar. Ja. Dus, maar dat is een soort beginpunt geweest om de voorstelling te maken. Ook met de, ja, de klassieke grappen en de, de aangever... en de, de, de, de tweede die hem dan erin kopt en zo. Dus je speelt een beetje met dat genre. Dus het is niet een voorstelling die... Uh, nou, het is geen ouderwetse farieté-voorstelling, hmm. laat ik het zo zeggen. Nee, Het is meer geïnspireerd op, op dat genre. Maar je, je speelt ook wel met, met dat beeld wat mensen herkennen. Want hoe, hoe zit dat dan bijvoorbeeld in de voorstelling? Wat, wat voor een beeld uh, is heel herkenbaar voor mensen van dat is mm. Nou, we, de... we, we hebben een goede pak aan. We zien er goed uit, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is al iets. Zo'n grote spot die erop staat, dat idee. Ja, ja, rode ja, ja. gordijnen, dat werk. Ja, rode gordijnen. We hebben, we, we, het speelt zich eigenlijk af in ons eigen... In ons eigen uh, Onder stuk, onze, onze, onze garage, waar, waar een paar gordijntjes hangen... en waar we een soort aan het oefenen zijn voor, voor de show die, die ah, moet komen. Ja. en Een duo wat, wat al, al, al heel lang met, met elkaar speelt. Eh, wat die hond heel erg nodig heeft gehad om, eh, om, om, om, om over te komen. Om we, hadden, ja, we, had, nou ja, we hadden een gouden act met een hond. Ja. Weet je wel, daar, meis, eh, dat is een beetje het uitgangspunt geweest... dat we op feesten en partijen speelden met, en, en, met die hond... En die hond die, die, die komt aan te overlijden en we zitten eigenlijk met lege handen. En, en daaruit moet een, een nieuw soort product tot stand komen. En dat ontaart al gauw in een soort uh, raar soort uh, dadaïstische uh, ballet... wat uh, eigenlijk kan nog walslaat. Wat dan, eigenlijk geen enkele aansluiting meer heeft met, uh, met variété ook. Dus en dan blijkt dat dat, dat dat duo eigenlijk zonder die hond uh, geen duo meer is, hè? Martin? Nou ja, kijk, dat. Uh, uiteindelijk wel. Uiteindelijk, uiteindelijk kunnen we elkaar heel goed vinden. Ja. In, een, in, een, in een melodramatische uh, finale. Melodramatische finale, inderdaad. Yeah. Uh, nou ja, wat dat betreft het is het een klassiek duo natuurlijk. Ik bedoel, duo's die hebben ook de naam niet met elkaar op te kunnen schieten. Of, uh, Elke apart, eigen gaan. Uh, ja, en apart uh, naar de klus toe te rijden met hun eigen auto en zo. Yeah. Maar uh, het product is dan toch wel weer. Uh, ja, daar heb je dat duo dan toch voor nodig. Yeah. Jullie werkten ooit samen in uh, Alex de Electric yeah. uh, uh, met van de Bos. Uh, ja. Wat vinden mensen die destijds da daar zo van onder de indruk waren van dat uh, energieke theater, wat vinden mensen daarvan terug in deze voorstelling? Uh, nou, Etje Bosma, die was er, de, de, de, de, de grondlegger samen met Maarten Ballem en Koff van de Bos in uh, Muiden. En die vond het de beste Alex-voorstelling ever, <lacht> omdat die helemaal nergens over ging. Helemaal, het sloeg kan nog wel en het had, uh, het had geen enkele aansluiting met welke. Uh, realistische... Het uh, was een, een en al irrationele nonsens. en Dat uh, was het grootste compliment wat wij ooit konden krijgen. Dus voor de liefhebbers van Alex de Elitrit ja, is wel veel ja, te beleven ja. daar. Ik ga even melden waar jullie te zien zijn. Op, uh, in de Teunisplak vanaf uh, 14 augustus uh, op de parade in Amsterdam. Deze voorstelling. Er wordt door ons interview heen gespeeld. Hè? Ja, weet ik. Okay. Ja, want het is right. het einde van dit uur. Okay, ja. ja. Dat is een pianist die ergens die verdient wat bij. Vanaf 15 oktober uh, reprises in het hele land. Straks meer ...na het journaal van 4 uur. Dankjewel Hans wel, Hans. Bedankt. Avro. Oh, moet je kijken. Wat prachtig. Altijd leuk. Mooie beelden op de radio. In Vroege Vogels. Deze week de wonderenwereld van de onderwaternatuur in de Noordzee. Oké, okay. Nemo Free Forward. Daar gaat onderwatercamera Nemo. De beelden worden vertoond in Vroege Vogels. We gaan ook een vossenhol in. En u krijgt een lesje Latijn. Elo pigiella. El gratia kingi. Luister morgenochtend van 8 tot 10. Tricyclopige binodosa. Vroege vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.